7 uur. net wel met het NOS journaal. Drie patiënten gaan aangifte doen tegen het VUMC in Amsterdam. Dat is vanavond te zien in het tv-programma Nieuwsuur. Op de spoedafdeling van het ziekenhuis zijn patiënten gefilmd voor een tv-programma van RTL4, zonder dat daarvoor in alle gevallen vooraf toestemming was gevraagd. Er was veel kritiek op het programma omdat de privacy van de patiënten en het medisch beroepsgeheim zouden zijn geschonden. RTL zendt het programma niet meer uit.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 De Nederlandse trainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz ligt tijdelijk stil. Defensie zegt dat het door de gewelddadige Koran-protesten te onrustig is voor trainingen buiten de poort. Bovendien worden de Afghaanse agenten bijna allemaal ingezet bij demonstraties en zijn ze nu niet beschikbaar voor trainingen. De demonstranten zijn woedend over de verbranding van Korans door Amerikaanse militairen.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 De klassieke opening van het wielerseizoen, de omloop het Nieuwsblad, is gewonnen door de Belg Sepp van Marken. De 23-jarige renner was in Gent de snelste van een kopgroep van drie. Zijn landgenoot Tom Bonen werd tweede en de Spanjaard Antonio Flecha derde. Het weer, vannacht in het noorden mogelijk wat regent, wordt zo'n drie graden met hier en daar mist of nevel. Morgenochtend overwegend bevolkt, s middags wat opklaringen en dan wordt het een graad of negen. Dit was het NOS Journaal.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 over de klok van 3 dat betekent dat het tijd is voor de hitlijst van Europa. De Euro Breakdown. Iedere vrijdag komen ze alle 40 voorbij tussen 3 en 5 hier op CFM Zandvoort. En dat doen we al in de 22e jaargang. En dit is alweer aflevering 8 daarvan. Vandaag de 24e februari van 2012. In de lijst zitten in totaal deze week 16 stijgers, vier zittenblijvers, 17 dalers en 3 nieuw binnenkomers. Ik denk natuurlijk dat ook drie plaatsen eruit moeten. De Monarchy of Roses van de Red Hot Chili Peppers doen dat na 16 weken. 14 weken voor David Ketta, Jesse G. En in Repeat. Ierlander in Be Cool samen met de Crystal Waters. Le Bam. Die verdwijnt alweer na 13 weken uit de lijst van Europa. Voor wie is de goede week? Nou, voor Carly Ray Jepsen. Call Me Maybe, die gaan namelijk in één keer tien plaatsen omhoog. Een slechte week, dat is voor Avicii en Levels, want die zakken R12. Langsgenoteerd, dat is uh, Jeff de the Gras. Zijn sweeter staat ondertussen alweer 18 weken in de lijst. Moet het wel met de zes plaatsen verlies bekopen? die zakt in een keer van 34 naar de onderste plek, de onderste regionen, plek nummer 40 voor Gaffin de Gual, daar gaan we straks gewoon mee beginnen. 39, die is er deze week voor Nickelback, When We Stand Together in de 17e weken, zak het van 37 naar 39. Op 38 vinden we straks de eerste binnenkomen, de dame die op 15-jarige leeftijd al haar eerste album uitbracht. Gaffin de Gual, hoor je nu. Euro Breakdown op vrijdag. niet betrouwbaar, maar wel origineel, George Van Dam. Zakt wel van 34 naar nummer 40 En op 15-jarige leeftijd bracht Birdie haar eerste album uit Met prachtige nummers als Skinny Love En People Help The People hoort daar ook zeker bij Original trouwens de tweede single van Cherish Ghost Debuut album This For Romance Maar Birdie heeft er dus een mooie cover van gemaakt Nummer 38 is de eerste binnenkomen van deze week In handen van Birdie en the People Help The People altijd leuk, die plaats een beetje aan het begin van het weekend. Tijercruise en Flow Rider, de hangover. En dan gaan we richting de tweede binnenkomen alweer van deze week. Want uh, train scoorde in 2010 een enorme hit met Hazel Sister. 2010 werd hij zelfs uitgeroepen tot uh, plaat van de Nederlandse top 40. Toen kennen we de band al uit 2001, toen uh, Drops of Jupiter een hele grote hit werd. En dan hebben we het succes van trainen een beetje gehad qua singles. Shake Up Christmas, dat werd nog wel een top 10 hit. Maar alle andere singles als uh, If It's Love, die scoorden helemaal niet. Ruim 11 jaar na de eerste top 40 hit komt de band dan weer met het vijfde album in zijn bestaan. Als voorloper op die cd komt de groep met de single Drive By. Mocht je in een winterdip zitten, dan word je er acuut uitgehaald door dit nummer. Het is een nieuw wetzer namelijk een zingel met een catchy refrein gemaakt. Eenvoudige gitaar van Jimmy Stamford en de krachtige stem van zanger Patrick Manhattan. Die zitten opnieuw als gegoten in elkaar. Nog twee in Nederland weer voet aan de wal weten te krijgen. Dan zal dit ongetwijfeld weer een grote radio-hit gaan worden voor de band. We ja. beginnen eerst er in ieder geval voor ze. Want waar binnen. Knew, like binnen? Down of Reno, down of redo. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. leel. Dus al 53 jaar oud Madonna, maar je hoort het niet eraan hoor. Donna hoorde je naam met Mickey, Minier en uh, Mia. Give me all your loving. We gaan even achterom kijken. Kijken dan onderaan de lijst om te beginnen. Gavin Gross Sweden zakt zes plaatsen, maar met 18 weken wel het langs genoteerd. Beck When We Stand Together. 17 weken in de lijst zakken van 37 naar 39. Birdie, People Help The People is de eerste binnenkomen op 38. Bij Cruise Flow Rida, hangover zak van 31 naar 37. Van 25 zakken naar 36 Cobra Starship en Sabi. You make me feel. Train and The drive bike opnieuw binnen op 35. 34 is er voor Lana Del Rey. En Videogames zijn verliest 8 plaatsen in haar 16e week. Vici en Level staat nu 16 weken in de lijst. Zak van 21 naar 33 en is met die 12 plaatsen wel de snelste zakker van deze week. Jason de Fight for You staat 14 weken in de lijst en zakt ook en wel van 30 naar 32. Madonna dus met Give Me All Your Loving in de tweede week. Omhoog van 38 naar 31. Hoogste binnenkomen vinden we dan op 30. Als ik zeg uh, likey lee, dan zeg jij van ha, wie? Onze zuidenburen, ja die kennen hem wel. Want daar staat hij al. Uh, de Zweedse zanger al op uh, nummer 1. Wat die eh, gemaakt hebt daar zijn ik weet niet hoeveel remix ervan gemaakt een en een die slaat heel goed aan de en remix van i follow rivers is de hoogste binnenkomen deze week op plek nummer 30 lekker deze week vinden we op nummer 30, Likely I Follow Rivers. De Zweedse zanger die uh, toch op verschillende iTunes ook al uh, aardig bovenin staat. En er is dus ook een versie waar deze beat niet achter zit. En dan is het een beetje een nummertje als uh, Videogames en uh, Skinny Love. Alleen dat is helemaal de hit niet geworden. De hit is deze Mekken een, een, uh, Remix... Dat alles is een ander van 'Lickily I Follow Rivers. ZFN, Westkust, weerbericht. Op deze vrijdag overheerst de wolking, maar soms is er ook wel wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en het wordt vanmiddag maximaal 11 graden. De die uit het westen, matig aan zee vrij krachtig. En vanavond in de komende nacht hebben we dan afwisseling van wat wolkenvelden en opklaringen. Heel lokaal valt er misschien zelfs wat lichte motregen. Maar over het algemeen blijft het wel droog. Temperatuur vannacht, maar zo'n graad of drie. Morgen blijft het droog, schijnt geregeld de zon, wind die waait uit het noordwesten, overwege matig van kracht. Temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 9 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het weer vrij helder. Bij een meest matige noordwestelijke wind daalt de temperatuur naar waardes omstrekt de 2 graden. Zondag dan flinke periodes met zon, en blijft de hele dag droog. Wind die waait ook dan weer, wel matig uit het noordwesten. Temperatuur zondag na zo'n graad of 10. Het ritme van zon. Ladies and gentlemen, let's go. Here we We're going to finish with the plateau. Three weeks in the live house. Alicia Reed and the Jim Smokers. Alone again. Wit me van Zantwoord, ook op TV. ZFM Text TV, op kanaal 45. ZFM. Joyce, I could, with The choice take the choice out of your hands. And put them in my hands. <muchters> And it's all good, yeah, it's all good. I got the back, got the books. Give the town goodbye. With no bad feelings, no broke, hit the road. And so I'm moved England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 Reach Crystal Fighters, The Champion Sound. Het is alweer 14 weken in lijst en blijven dus zitten op plek 28. En voor Alicia Reed en de Jump Smokers Alone Again in de derde week gaan die omhoog van 36 naar 37. The lies I've told And the truth Snow Patrol en in the end. De derde week dat ze met deze single op de lijst van Europa staan, gaan ze omhoog en dat doen ze van 35 naar 26. En het is vroeg hoor, in de 20ers. Maar de rest slaan we over... ...dus we gaan alweer even achterom kijken... ...naar wat de nummers 30 tot en met 21 zijn. Lickie Lee, I Follow Rivers komt nieuw binnen op nummer 30. 29, 7 plaatsen minstens in de derde week... ...voor Alicia Reed en de Jump Smokers Alone Again. The Crystal Fighters blijven zitten in de 14e week op 28. Champion Sound. Katie Perry is part of me. In de tweede week gaat die omhoog van 33 naar 27. Van 35 naar 26 hoorde je net... A ...Snow Patrol en In The End. Derde week, dat zijn nu in de lijst van Europa staan. Bruno Mars, It Will Rain zak van 16 naar 25 in de 13e week... Yeah, Jordan staat 15 weken in de lijst, zak van 19 naar 24. Van 12 naar 23 gaat Katy Perry weer, de One That Got Away in de 13e week alweer dat zij in de lijst had. Spencer Hill en Nadia Ali Believe it staan pas 8 weken in de lijst, maar zak al van 20 naar 22. Florida Sia kwam drie weken geleden in de lijst. Vorige week stonden ze nog op 27, van deze week zijn ze de nummer 21. Hey, I heard you, The Wild Ones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 Make we hit bang We it easy with the deal. We get My eyes won't look behind, me. moving on, moving on, so I'll. Clean. Zoals hij dan heet. Home again. Ongeveer vier weken staat hij daarmee in de lijst van Europa. En dan gaat hem omhoog hoor. van 24 naar 20. En voor van 27 naar 21. Flowrider en Sia The Wild One staat ondertussen alweer drie weken met die plaat in de lijst van Europa. De snelste stijger van deze week in handen van Carly Ray Jepsen, Call me maybe. En die plaat is ook de laatste die je gaat krijgen voor het nieuws van 4 uur alweer op deze vrijdagmiddag. En Callie Ray Jepsen, ja, die kennen we. Het Canada, Call Me Maybe, stond daar op 11 februari al boven aan de lijst. 28 februari, of uh, 11 <laughs> en dan 18 februari. En nu dus ook in Europa een grote hit aan het worden. Callie Ray Jepsen, uh, drie weken geleden kwam de plaat binnen. Vorige week stond hij nog op 29 en nu dus in één keer omhoog naar plek nummer 19 alweer. Wordt er nu tijdens de lijst van Europa, de Europe dan Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hier op CFM Zandvoort. En dit is die Canadese en we gaan nog veel van deze namen horen denk ik hoor